Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna een derde van de sportschoolabonnees heeft opgezegd. Nog minstens tot 2 maart zit een rondje toestellen of spinningklasje er niet in. En door de lockdown lopen de gyms ook nieuwe leden mis. Vertelt deze sportschoolhouder in Vlissingen in Zeeland. Normaal gesproken januari is uh, de topmaand... En uh, dat heb je nu niet. En niet alleen voor de sportscholen is het slecht nieuws. Veel mensen kweken nu ook extra corona kilootjes. En je merkt dus uh, dat mensen thuis ja, niet die motivatie discipline hebben om uh, ja, een uur te trainen bij wijze van... Kwetsbare mensen krijgen eerder een coronaprik, dat heeft het kabinet besloten. Het gaat om mensen met zwaar overgewicht, het syndroom van Down of een neurologische aandoening, waardoor ze moeilijker kunnen ademen. Ze krijgen binnenkort het vaccin van AstraZeneca, een huisarts die prik. En de Rabobank gaat 5000 banen schrappen. Dat is wel opvallend, want het afgelopen jaar maakte de bank ruim een miljard euro winst. Toch wil de topman minder kosten gaan maken. Hij hoopt dat hij niet te veel mensen naar huis moet sturen. We willen ons uitermate inzetten om juist deze mensen ook weer de kans te bieden op nieuwe banen die binnen de bank ontstaan. En uh, natuurlijk voorlopig daaraan te laten bijdragen, zodat het uiteindelijk menselijk leed wat eruit komt uh, beperkt kan worden. Bij de Rabobank werken in totaal 40.000 mensen. En varen door de Amsterdamse grachten, dat hoef je deze week echt niet te proberen. Een man die vanochtend met zijn bootje op pad ging, kreeg dat meteen te horen. Hé, hey, ben je gek geworden? Nul! Nul! Ben je gek geworden? Op de Amsterdamse grachten geldt op dit moment een vaarverbod... zodat het ijs dit weekend hopelijk dik genoeg is om te schaatsen. De man had die memo gemist en heeft een boete gekregen. Niet voor het overtreden van het vaarverbod trouwens... maar omdat hij tegen de richting invoer. Dat kost hem 250 euro. Het weer nog, het blijft koud. Vandaag en morgen een graad of min 2 en lekker veel zon. Vannacht gaat het 10 tot 15 graden vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Weer open gaan! It was Shawty and she make it bounce in the room Hey girl, come on baby, you the find something later. can I get on your hot air balloon? Sky high, still clubbing like a blind at a mile high It's poppin' bubblicious, help me get right Keep poppin' in position after midnight Moe, weed, saw chickens up in NY Think of war, y'all don't feel poor Houston with me, I'll she'll ship all aboard Wanna find me women in Pau, lay a door Cali is jumpin', hit the switch on a 6-4 When, I... When I say jump, you say hi And said you took your time You didn't think to call me Just don't to show that you know she's worth your time. Op 106,9. ZFM.